Middernacht, donderdag 16 juni, door Almegens met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou blijft aan, dat heeft hij gezegd in een televisietoespraak. Wel gaat hij wat wisselen in zijn kabinet, in de hoop morgen steun te krijgen van het parlement voor zijn bezuinigingen. Die steun is onzeker, doordat ook partijgenoten van Papandreou tegen de plannen dreigen te stemmen. De premier wilde eerst een regering van nationale eenheid vormen, maar dat mislukte. De grootste oppositiepartij wil dat Papandreou aftreedt.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 Via livebeelden op internet was dat moment goed te volgen op andere plekken in de wereld. Op het tennistoernooi van Rosmalen is Robin Haase uitgeschakeld... dan als tweede geplaatste Marcos Bagdatis uit cyprus was te sterk. Er is nu geen enkele Nederlander meer in het enkelspel. Jesse Huda Galung verloor vandaag van de Belg Xavier Malice. Op Wimbledon is Aranska Rus er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi te bereiken. In de tweede kwalificatieronde verloor ze in een lang gevecht van de Amerikaanse Lindsay Lee Waters... Het weer vannacht droog, het koelt dan af tot een graad of 13. Overdag bewolkt en buien met in het oosten kans op onweer en windstoten. Het wordt dan tussen de 18 en 21 graden. Vrijdag een paar buien, maar ook wat zon. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB: twee meldingen, twee files door wegwerkzaamheden. De A10-ring amsterdam watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen de Rai en Oud-Zuid twee kilometer file. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en een knooppunt Lunette. Een file van drie kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en heel hartelijk welkom hier in ons Huis van de Maan. Hoeveel natuur kunnen we eigenlijk aan... Hoeveel wildernis kunnen we aan? Moeten we er blij mee zijn dat de wolf de Nederlandse grens nadert... en dat wilde zwijnen onze keurige tuintjes op de Veluwe omvloeten? En in hoeverre is schoonheid een argument bij landschapsindelingen? Een argument om bijvoorbeeld te ageren tegen windmolens? Ja, en wat is eigenlijk zorgwekkender? De opwarming van de aarde of het feit dat er steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen? Maar ook wat betekent het dat het kabinet Rutte... de meeste taken op het gebied van natuurbehoud overhevelt... naar provincies en gemeenten. En wat betekent dat dan weer voor de natuur in Nederland? Over dat soort zaken praten deze dagen natuur- en milieufilosofen uit de hele wereld. In Berg en Dal gebeurt dat. En een van de organisatoren van dat congres is vannacht mijn gast. Hij is zo'n natuur- en milieufilosoof, Jozef Keulerts. En hij is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... als bijzonder hoogleraar duurzaamheid en levensbeschouwing. Jozef, goeienacht, van harte welkom. We hebben je echt weggerukt uit het congres. Uh, uh, onderweg naar Hilversum, heb jij hem wel gezien, hè? De maandverduistering. De ja, zeker, heel duidelijk. Hoe zaten? Uit, want de meeste mensen hebben hem dus moeten missen. Uh, nou, een klein strookje licht was er nog, maar ik begrijp dat hij nu weer, uh, dat er nu, de verduistering weer over is. Maar een klein strookje licht? Een, een klein strookje licht en het was ook duidelijk dat het niet zo'n sikkeltjes wat je hebt, dus uh, het was wel duidelijk dat het een maansverduistering was. Heb je daarvan genoten? Ik, ik geniet altijd van de maan. Waarom vind je de maan zo mooi? Ja, dus, de maan is natuurlijk super. Uh, het zilveren licht over een landschap, als hij echt vol is, dat is natuurlijk prachtig. En als hij opkomt, het, uh, beetje, wat is het, geel-rodige kleur die hij heeft en hoe groot hij dan is. En, nou, het, het soort licht dat hij geeft, de atmosfeer, ja, dat moet Casaluna wel aanspreken. Ja, zeker, even. zeker. Je bent meer een man van het maanlicht dan van het zonlicht. Nou, ik hou van allebei. Ja, De natuur is mooi 24 uur per dag. Absoluut, ja. Ga, we gaan praten over, over jouw vak, over uh, de uh, milieufilosofie. Maar voordat we dat gaan doen, stel ik voor dat we eerst even gaan luisteren naar het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Ja, hallo Helco. Jouw gast is betrokken bij een vierdaagse conferentie met uh, milieu- en natuurfilosofen van over de hele wereld. En ik weet welk een warm hart jij de natuur toedraagt. Wat ik graag van hem zou willen weten, Jozef Keulaerts... wat hebben we eigenlijk nog wel aan echte natuur in ons land? Of is er allemaal... Cultuurgrond geworden, cultuurgroen. Ik wens je een uh, goed gesprek. Huisgenoot Govert van Brakel was dat. Hebben wij eigenlijk nog natuur, natuur, Jozef? Of is het allemaal cultuur geworden, zoals Govert dat zei? Nou. Dat is dus wat je wel vaak hoort, dat mensen zeggen... als je het over natuurbeleid en natuurbeheer, wat gebeurt er nou? Dat mensen zeggen, ja, we hebben toch geen natuur meer in Nederland. En dat is toch wel een misvatting, want we hebben best nog wel heel veel natuur. We zijn toch wel een uitzonderlijk gebied met een delta... waarin bepaalde diersoorten in grote getalen voorkomen... die je elders niet vindt. Maar er zijn er in toenemende mate ook van deze diersoorten veel aan het verdwijnen. Maar eh, ik vind wel dat wij zeker nog natuur hebben... En dat we ook zeker in staat zijn om wat we aan natuur hebben te versterken, te verbeteren. Dus uh, als je zegt, we hebben geen natuur meer, dan zeg je ook misschien een beetje van... nou ja, uh, wij kunnen er niet meer veel aan doen aan, aan biodiversiteit bijvoorbeeld. Maar je hebt elders nog koralen, je hebt die prachtige regenwouden. Laten ze daar nou maar zorgen dat er nog wat overblijft. Wij hebben niks meer, maar dat is echt, denk ik, een grote misvatting. Maar wel een misvatting die uh, consequenties heeft voor de manier waarop je erover denkt en ermee omgaat. Daar gaan we ook over praten vannacht in uh, Casa Luna. Mijn gast, dus milieu- en natuurfilosoof Jozef Keulerts. Zou u dit gesprek liever op een ander tijdstip willen beluisteren? Nou, dat kan ook vanaf morgen, namelijk via onze site casaluna.ncrv.nl. Uh, je zegt het al: de manier waarop uh, uh, er gekeken wordt naar bijvoorbeeld de verhouding cultuur-natuur in Nederland. Bepaalt ook de manier waarom, waarop er over gesproken wordt, waarop er over gedacht wordt. Um, is dat ook een van de thema's van de milieu- en natuurfilosofie? Ja, dat is het zeker, want het, het, het, het thema heet eigenlijk Old and World, uh, uh, New and Old World Perspectives. En het gaat in feite om uh, hoe kijkt men aan de andere kant van de oceaan in Amerika dan voornamelijk na, tegen natuur aan en hoe heeft men het natuurbeleid vormgegeven. En hoe zit dat in Europa? Ja, ja, het gaat vooral ja, over de ja. transatlantische uh, uh, tegenstellingen, verbindingen. En het is duidelijk dat daar wel grote verschillen ook liggen. En wat zijn die grote verschillen in het denken over natuur... tussen Europa aan de ene kant en Amerika aan de andere kant? Nou, in Europa was het natuurlijk. Het verschil met de Amerika's natuurlijk... dat uh, uh, Europa altijd al een heel sterk door mens bepaald cultuurlandschap was... Amerika in veel mindere mate. We moeten natuurlijk niet vergeten dat het landschap wel altijd vormgegeven is door inheemse volken, daar indianen. Maar niet in de mate waarop dat in de schaal waarop dat in Europa gebeurde. Dus in Europa is het heel grappig te zien. Dat uh, de natuur vaak net als bedreigend werd ervaren. Je uh, we hebt daar goede voorbeelden van als de natuur die wij zo mooi uh, vorm hadden gegeven, als er ontvolking was, als er uh, gebieden waren waar die leegliepen, dan kwam die natuur op een bepaalde manier terug. En dan had men het idee dat die natuur degenereerde, En, en dat waar, die menselijke men dat hand, En dat die menselijke hand nodig was. Uh -huh. uh, een bekend voorbeeld gisteren heeft een, een, een environmental historicus... een, een milieuhistoricus, heeft daar mooie verhalen over verteld. De Italiaanse Alpen. Italië is natuurlijk een land wat, wat door de eeuwen heen heel sterk door de mensen is vormgegeven. Ook een heel erg sterke tuincultuur. En uh, in, in gebieden waar, dat, waar ontvolking plaatsvond, in bepaalde, in bepaalde valleien... Daar voer men dat als dat de natuur bedreigt ons nu. En wij moeten haar toch wel weer onder controle zien te krijgen. In Amerika is exact het tegendeel. Daar was het meer de, de cultuur die de nog bestaande wildernis natuur bedreigde. Dus daar zag men de cultuur als een bedreigend iets voor de natuur. En in Europa eerder. De, de natuur als iets bedreigends voor de cultuur. Zo is dat dus, dus vanuit de geschiedenis ja, ontstaan, zeker. dat, dat verschillend denken. Ja. Maar wat betekent dat nu voor de actuele discussies? Want dat is wel het, het, het denkkader waarmee ja. Ja. Amerikanen ja. enerzijds... en uh, Europeanen anderzijds ja. naar, naar de natuurproblemen ja. van dit moment kijken. Nou, als je, als je, als je eigenlijk heeft old and new world... iets nieuwe en oude wereld, eigenlijk tweede mensen... je kunt ook denken van, nou, zoals we er vroeger over dachten... en zoals we er nu of in de toekomst over denken. En als je nu kijkt, dan is er wel sprake van een soort... In Amerika heeft men doordat het daar nou ook te maken heeft met de oprukkende cultuur... en met wildernis die natuurlijk steeds meer het stempel van de mens krijgt... Ja. klimaatverandering speelt een rol, uh, invasieve soorten... Wat voor exo soort? Exoten, dieren Dier. die niet thuis horen, die door globalisering komen... Door van allerlei planten en dieren komen in de natuur terecht... die daar af en toe ja, uh, amok maken... Dus men heeft de, de, wat er nog een echte wildernis tussen aangezien is over is, dat is ook niet meer heel erg geweldig. Dus de noodzaak om daar ook uh, te gaan turneren... zal ik maar een beetje ja, zeggen, ja, ja. is daar groter geworden. Omgekeerd hebben wij ontdekt dat wij misschien die natuur weer een beetje wilder moeten maken. Dat we weer meer ruimte moeten uh, bieden aan natuur. Omdat die door de oprukkende uh, verstedelijking, door steeds meer infrastructuur, uh, een soort versnippering en fragmentering van het landschap, dieren helemaal in de knel raken. Dus de noodzaak om weer wat ruimte te creëren om de natuur weer een beetje meer... op sommige plekken haar eigen gang te laten gaan. Dat is, zou je kunnen zeggen, een erfenis... die wij van Amerika ja. hebben ontvangen. Ja. En omgekeerd hebben ze daar misschien iets meer begrepen... dat je hands-off lukt niet altijd. En nee. zo is af en toe nodig. Dus je moet wel af en toe interveneren. Dat was vroeger vloek in de kerk. Dat zien ze daar natuurlijk nou wel in. Steeds meer, dat dus je wat daar dat ook... betreft groeien de continenten... wel een ja, beetje naar elkaar toe. Ja, een beetje over en weer van ja, elkaar. Ja. Ja. En zien jullie het nou als een overwinning... dat dat congres nu voor het eerst in Europa plaatsvindt... en dan ook nog eens in Nederland. Ja, Want tot nu toe waren al die congressen... van natuur- en ja. filosofen in ja, Amerika... Op. dat zegt natuurlijk ook iets over de, de, de overheersende denktrand. Ja. Dit, dit is ook tekenend... voor, voor de belangrijkere rol... die Europeanen nu spelen op, op jouw het, het, het is meer uh, dat wij proberen uh, een belangrijke rol te gaan spelen. En, en, dit is natuurlijk een, een, een, een evenement wat daarin een rol kan spelen. Tot nu toe waren inderdaad die, die congressen altijd in Amerika. En we zijn er gewoon in geslaagd om de internationale, want het, als het dan internationaal is dan mag het ook wel eens buiten Amerika. Uh, uh, Society of Environmental Ethics uh, en de internationale associatie van ervaardige filosofen... Dat zijn twee clubjes die altijd met elkaar samenwerken... Te, van te overtuigen, kom nou maar eens naar Europa. En nu gaan we dus elk jaar een keer in Amerika... Nee. en elk jaar een keer ergens Europees. Niet alleen in Nederland, maar liefst ook... Kijk in Duitsland, keer in Frankrijk zitten. Om ook de hele Europese, enerzijds dus ook die Europese milieufilosofie weer een beetje een steuntje in de rug te geven. Ja, je zegt het al, uh, ethici en filosofen ja. treffen elkaar op deze congres. Ja. Dat ligt dus kennelijk dicht bij elkaar. Uh, mm -hmm. uh, natuurbeschouwing en ethiek. Ja, zeker, zeker. Wat zijn de raakvlakken? Nou, je zou kunnen zeggen dat de filosofie is misschien een wat bredere paraplu is. Daar, daar, daar valt esthetiek onder wetenschapsfilosofie, maar ook ethiek. Ethiek is wat specifieker. Mm -hmm. Maar de, de clubs zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. Ze wisten ook niet in Amerika van elkaar te bestaan. En uh, vandaar die... Er zit ook wel een verschillende stijl in. De, de, de, de ethici zijn meer van de, van de analytische school. Begrippen uitpluizen. En uh, wat is nou precies duurzaamheid? En wat betekent biodiversiteit? Terwijl de filosofen meer bezig zijn. Meer net ook continentale filosofen zijn uh, beïnvloed. En... Uh, er wat breder naar kijken. Maar dat is een, dat is een interessante kruisbestuiving. Ja. Wat is het belang van, van jullie natuur- en milieufilosofen? Ja, ja... Het is, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om... Uh, om in, in deze tijd waarin je toch ziet dat uh, het milieu... ondanks de inspanningen en, uh, en, en dat wij inmiddels wel beseffen... dat, dat wij uh, in, in hoge mate meewerken aan degra degradatie van natuur... en van milieu, dat... Uh, ja, dat kritische reflectie en uh, goed, komen tot uh, interessante visies op... hoe moet je er nou mee omgaan, wat zijn nou de knelpunten... dat daar nog wel wat denkwerk uh, verzet mag worden en kan worden. Ik denk dat daar ook heel erg veel behoefte aan is. Dus... Uh nou, de, de, het blijft natuurlijk een vrij urgente kwestie. Ja, ja, is dus ook in Nederland op dit moment. Er ja. is dus, uh, uh, redelijk recent een nieuw kabinet natuurlijk aangetreden, ja. het kabinet Rutte, dat ja. uh, toch hele uh, uh, vergaande veranderingen ja. voorstelt als het gaat om uh, ja. um, uh, natuurbeheer. Ja. Ook met name. Het Rijk delegeert heel veel taken op het gebied van natuurbeheer naar gemeentes en provincies. Wat betekent dat volgens jou voor, voor dat natuurbeheer? Dat het Rijk zich vergaand terugtrekt ja. en ja. provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen? Ja. Nou, het is misschien heel even een korte uitweiding over de betekenis van Nederland voor het Europees natuurbeleid. Die was heel erg groot. Dankzij uh, projecten als bijvoorbeeld de Millen en Waard in de oost Ja, Arisplast. nee. De, de, de, ons natuurbeleidsplan van 1990 is richtinggevend geweest voor het hele Europese natuurbeleid in zekere zin. Wij waren voorzitter van de Europese uh, gemeenschap uh, in 1992. Toen is die habitat, beroemde habitatrichtlijn aangenomen. Wat is dat? De habitatrichtlijn die, die beschermt de bepaalde habitat, bepaalde leefgebieden. 200 stuks. En die is samen Bepaalde uh, plant- en diersoorten. Ja, nou, de, de, de leefomgeving ervan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, dat zie je nou... Als we het even over de Hedwig, Hedwigpolder hebben... In Zeeland. Dan verdwijnt daar een schorrengebied. En dat mag eigenlijk niet. En dan moet je compenseren door elders ja. iets te ja. doen. Dat, dat is een uitvoering van de Habitatrichtlijn De ja. betreft ook... Uh, samen met de vogelrichtlijn soorten. Uh, nou, we hebben het eens gezien met de korenwolf... misschien nog mensen ja, aan zich herinneren... Ja, ja, in dat ja. een, een fabrieksterrein niet of een bedrijventerrein uh, uitstel had. Of je hebt de, de zegger, korfslak gehad die ervoor heeft gezorgd... dat de een of andere uh, autosnelweg niet, snel, niet op die plek gebouwd kon worden. en zo, ga zo maar door. Maar, en samen zijn die twee gevoegd, die twee richtlijnen... Tot, de tot Natura 2000. En in feite de bedoeling is om een Europees netwerk van natuurgebieden te creëren. Mm -hmm. En dat idee van een groot netwerk is typisch een exportproduct. Wij hebben dat gewoon in Europa geïntroduceerd. Maar, dus we waren pioniers van het natuurbeleid. Maar wat wil het geval? Bij de uitvoering ging het al mis. We waren een van de achterblijvers van voorhoede naar achterhoede. Hoe kwam dat dan? Ja, door allerlei conflicten die erdoor ontstaan. doordat uh, Dat misschien ook een beetje erg van bovenaf is opgelegd in eerste instantie. Erg bureaucratisch is ingevuld. De, een heel belangrijk punt was op een gegeven moment dat boeren in Gaasterland... Uh, daar moest nieuwe natuur komen. Uh, weiland moest worden omgezet in, in wetlands. Mm -hmm. uh, en... Um, ja, die boeren die werden ermee geconfronteerd... die zagen op de kaart staan dat hun uh, gebiedje waar ze boerden... dat dat uh, de kleur van een natuurgebied had. En uh, de arrogantie waarmee dat is gebeurd... dat heeft zoveel uh, weerstand op, opgeroepen. En het geeft ook wel een beetje aan... dat er ook wel een bepaalde verschil in visie op natuur is. Want die mm -hmm. boeren vonden natuurlijk wat zij deden was natuur. En ze maakten dan ook van die mooie schilderijenlijsten waardoor je kon zien, kijk, dit hebben wij gefabriceerd. We hebben dit aan, de, aan het water ontrokken. We hebben gezorgd dat we droge voeten hebben. Een mooi landschap, een agrarisch landschap. En dat is ook een soort icoon geworden... wat je overal in Nederland terug zag komen tamelijk massale verzetsbeweging. Misschien omdat het Rijk ook te, wat je zegt, arrogant was. Zeer van, zeer van bovenaf ja, dat dus in, oplegde. In die zin is het wel begrijpelijk dat dit kabinet nu zegt... wij draaien dat uh, voor een groot deel terug... en we geven de verantwoordelijkheid terug aan, aan de lagere overheden. Maar van tevoren is die switch al gemaakt naar meer van onderop. Meer bottom-up, zoals dat zo mm -hmm. mooi in beleidstermen heet. Ja, ja. Uh, de de, de, de, de je hebt op een gegeven moment een, een nieuwe visie gekregen op natuur... in 2000, precies tien jaar later. Die heette Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Het begint al met Natuur voor Mensen. He, men was een beetje bang dat het een ecologen natuur zou worden. Ja. He, alleen nog maar Mensen voor Natuur. Nee, natuur. Het moest ook een betekenis kunnen hebben voor je economie. Het moest ook een recreatieve betekenis hebben. En het moest vooral ook meer... Uh, met, in samenspraak met mensen gestalte te krijgen. En dat is de afgelopen tien jaar ook zo gebeurd. Er is ontzettend bewegen... veel overleg geweest. Mm -hmm. Mm -hmm. Als je, bijvoorbeeld, je, je noemt enkele dingen die het kabinet nou terugschroeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ecologische zones zijn gewoon geschrapt. En die zijn natuurlijk heel belangrijk. Ja, de ecologische dat hoofdstructuur. De ec ja. ecologische hoofdstructuur. Dus ook die verbindingszones. Die ja. maken dat je een netwerk kunt krijgen. En dat netwerk heb je nodig om die dieren kans te geven te overleven in een steeds meer versnipperend landschap. Um, wat er gebeurde is dat er nou een streep door is gezet... en daar is zoveel overleg over geweest. Dat zijn plannen die er al... Nou, nou, je, je noemt als je het over provincies hebt, Flevoland zit natuurlijk nou in zijn maag met... ze hebben geloof ik 200 miljoen ooit geïnvesteerd... in die verbindingszone die de passen met de Veluwe... dat ja, ja, die ja. al moet verbinden... Oosterwold en... Dat willen ze uh, wel doorzetten trouwens, Dat willen dus ja, ze wel hebben, ze, hebben, ze hebben jarenlang overlegd met iedereen. Ze maar het de Rijk betaalt de niet meer mee. Ja, maar ze hebben wel de afspraken. Nee, dat, is, dat is natuurlijk ook gewoon een contractbreuk of zoiets dergelijks. Uh, driekwart van de boeren zijn uitverkocht. Ik geloof dat bleek er nou het idee heeft dat hij dat, dat het dat driekwart weer terug in de uitverkoop kan doen. En dat lijkt me nogal een, een, een behoorlijk verlies wat je dan leidt, maar... Dus er is geen geïnvesteerd, er is overleg gehad, er is, uh, ja, dat wordt allemaal afgebroken ja, in één klap. Dat met is één met niet ja, absoluut. Ja, Absoluut. Ja. Er gebeuren meer dingen natuurlijk die, die, die teruggedraaid worden. Ja. Uh, uh, gisteren uh, presenteerde de minister van Infrastructuur en Milieu, minister Schultz van Hagen, haar structuurvisie. En die wil ook heel veel verantwoordelijkheden overhevelen naar, naar gemeenten en provincies. Zij wil bijvoorbeeld afvallen van het begrip nationale landschappen. Oh jee, ook al. Ja, ja, ja. ze zegt ja, het dat, dat is niet aan het Rijk om die nationale landschappen uh, ja. te, te coördineren. Ja. Ja. En uh, een collega van jou, Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis in Groningen, die zegt ja, juist van de Rijksoverheid mag je verwachten dat ze zich opstelt als hoeder van zwakke waarden. En nu trekt die ja. overheid zich ja, terug. Natuurlijk. Ja, wat je ziet is, uh, en dat, dat, dat zie je al voor dit kabinet, maar in dit kabinet wordt er wel heel sterk doorgezet dat de economie alles alles overtroeft. Of het nou ja. cultuur is, of natuur? Ja, zeker, zeker. Je ziet het al met alles wat er... Uh, alles, ik noemde al de, de korenwolf, de, de, de zeggen korfslak... de zandhagedis, kun je nog noemen... die een tijdje de haven van Imuiden uitbrengde van... je hebt nog dan met de maasvlakte, maar dat gaat toch door. Wat je telkens ziet is dat je mag dan eigenlijk niks doen... volgens die habitatrichtlijn, tenzij er een heel erg sterk nationaal belang is... wat sociaal en of economisch ja. mag ja. zijn... Ja. Altijd zul je zien dat als er een aantal banen op het spel staan. of als er al ingeïnvesteerd is. Eh, ja, dat dan wordt gezegd, nou dan gaan we dat toch doen. Maar dan moet je compenseren. En die compensatie, dat verloopt. tot trouwens niet alleen in Nederland, maar overal ontzettend slecht. Het gebeurt niet of het gebeurt heel slecht. En dat gaat nog slechter lopen op het moment dat dat over allerlei kleinere overheden. Ja, eh, verdeeld moet ja, worden. Ja, precies. Precies. Dat, ja. Eh, als, je, als je dat niet nationaal coördineert, dan. Het idee van een netwerk, dat, dat heb je gewoon hartstikke hard nodig. Want. Eh, nou ja, door, door allerlei uh, ontwikkelingen. Ik noemde al de versnippering, klimaatverandering, dieren raken in de knel. Populaties worden te klein, zijn niet meer levensvatbaar. De enige manier om daar iets aan te doen, is zorgen voor verbindingszones. En als je dan zegt, dat doen wij niet meer. Dan zeg je dus ook eigenlijk tegen die beesten of tegen die soorten, laat maar zitten. Ja. En ik heb wel eens het grapje met mijn studenten uitgehaald. Ik gezegd, nou ja... Korenwolf, daar waren toen tot tijd. En inderdaad, heel veel banen bij, 600 of zoiets. En er was al veel in geïnvesteerd. Ja, dat moet dan maar wijken. Ja, daar waren ze het allemaal mee eens. En zo'n beestje, zo'n zeggekorf korfslak, wat is het, een paar millimeter. Moet je daar nou helemaal je autobaan voor verleggen? Nee, dat doen we natuurlijk niet. En die Zandhagedis, ik noemde hem al. Eh, moet die nou ervoor zorgen dat je zo'n haven niet kunt uitbreiden? Nee, natuurlijk niet. Maar na tien, vijftien soorten gaat toch iets, gaat toch iets knagen. Ja. En dan zie je ook bij studenten die ook, zelfs studenten economie... zoiets hebben van, ja, uh, hmm, misschien gaat dat dan toch fout. En misschien is er toch überhaupt iets mis met... dat het alles maar ten koste gaat van soorten. Die ja, gewoon... eigenlijk... Ja, nee. Ja. nee ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk heeft staatssecretaris Bleken van Landbouw het, het heel helder verwoord. Die zegt: uh, Ik wil af van de elite-natuur, ja. zoals hij dat noemt. Ja. ik wil terug naar de boeren-natuur. Ja. Ja. Dus de natuur door ja. de mens eigenlijk ja. uh, beheerd en ja. door de mens ook bepaald. Ja. ja, nou, uh, dat, dat is natuurlijk een verschrikkelijke illusie. Nou ja, De term elite-natuur slaat natuurlijk nergens op. Die is er alleen maar om zwakke en, en in de knel geraakte diersoorten weer wat, wat, wat leefruimte te ja. geven. Ja. Um, daar zou je nog zelfs van kunnen beweren dat dat economisch belangrijk is... maar dat ga ik nou niet doen. Maar um, wat je ziet bij boerennatuur... je hebt natuurlijk verschillende soorten boeren... maar op dit moment is toch extensieve landbouw... met grote vlaktes, monocultuur, zijn, uh, zijn toch dominante uh, uh, boerentypen. En als je dan kijkt naar boeren doen dan soms uh, iets aan... zo heet dat dan agrarisch natuurbeheer, slootkantbeheer akkerrandbeheer eh, en alle ecologische onderzoek wat na gedaan is tot nu toe... laat zien dat het qua natuur helemaal niks oplevert. Als je niks doet, is het evenveel als dat je het op die manier beheert. En het kost ons trouwens ook nog wel geld. Dus boerennatuur is gewoon echt een illusie. Ja, het klinkt mooi, maar het is, het, het het, is een het, illusie het dat dat voor. de natuur uh, uh, vooruit zou helpen. Nee, dat, dat, dat is, dat moet, die illusie mag niemand hebben. Nou, nou denken jullie hè, als filosofen na, jullie, jullie uh, benutten jullie denkkracht... voor vraagstukken op het gebied van natuur en milieu, maar hier sta je dan toch heel machteloos. Als een, een beleid Tuurlijk. zo geformuleerd wordt, Tuurlijk. Wat, wat, wat kun je hier tegen Tuurlijk. uithalen als, als, als filosoof? Tuurlijk. Zijn jullie geen raadpleeg bijvoorbeeld? Wat zeg Zijn jullie geraadpleegd door, door, nee, door Den nee, Haag? Natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Wij worden, wij, ik denk dat bij, bij deze Oekraïne bijna niemand is geraadpleegd. Ook niet hele grote natuurorganisaties die al, zich al, al, al eeuwen inspannen... om nog iets overeind te houden in Nederland. Maar een van de factoren die wel een rol speelt... want je ziet ook wel, en dat heeft me wel verbaasd... dat een organisatie natuurmonumenten ook wel veel donateurs heeft verloren... Een van de dingen die ik denk is... en dat, die, die indruk heb ik ook gekregen door allerlei discussies... bijvoorbeeld over de plassen. Mensen zijn zo vervreemd van de natuur. Hebben zo weinig idee wat natuur is. Zien inderdaad natuur door de bril van de boerennatuur. want eh, dan wel liefst de boerennatuur van de verkadeplaatjes. En eh, als ze geconfronteerd worden met echte natuur... zoals in de Oostpa dat er dieren doodgaan in de winter. Dan staat iedereen op zijn achterste benen. Dat mag niet, dat kan niet. Men kijkt heel erg... Uh, men ziet het paard als een manegepaard, de koe als een, als een, als een, uh, een koe die na vijf jaar uitgemolken te zijn in een slaghuis belandt. Men heeft helemaal geen feeling meer met, en met natuur. En natuur-educatie, mensen en vooral ook kinderen weer in contact brengen met natuur, is natuurlijk heel belangrijk om, om draagkracht te vinden. En de vorige minister heeft ook, uh, is een van de aanbevelingen in haar laatste nota gezegd: opgemerkt dat die vervreemding er is. Uh, en dat daar vooral. Jeugd weer toch meer een, verbind, een verbinding moet krijgen met natuur. En daar zouden dat jullie een rol kunnen aan. spelen? Daar... daar zouden wij zeker een rol in kunnen spelen. Hoe ga, met... hoe ga je het dan aanpakken? Hoe ga je het dan aanpakken? Hoe ga je ervoor zorgen dat, dat jongere generaties... Eh, eh, ja. dichter bij de natuur komen te staan? Minder vervreemd ja. zijn van dan Zorgen de, dat de ze weer in de natuur komen... dat ze met hun handen weer aan de grond komen... dat ze ermee in aanraking komen... Maar je, je kunt ook denken. Uh, kijk, natuur, neem bijvoorbeeld zelfs dierentuinen. En op dit moment hebben een soort uh, natuurbeschermingstaak. Dat is hun legitimatie. Ook al lukte dat niet zo makkelijk om daar iets mee te doen. Maar dierentuinen zouden heel veel kunnen doen aan natuureducatie. dat doen ze van delen ook al. Maar ook zich dan meer richten op de eigen plaatselijke natuur. Laat dan eens een keer die, uh, die dassen zien. Laat eens een keer die korenwolven zien. Laat eens een keer, maak eens een keer duidelijk waarom die beesten in de knel raken en wat je daaraan kunt doen. Dus dan... liever een korenwolf in de dierentuin dan het zoveelste pingwinparadijs. Dan, dan het zoveelste olifant, tijger van de klassieke beesten... waar opa en oma nog een keer met hun kleinkinderen heen komen. Maar daar ga je dan nooit meer heen, want dat weet je wel. Dat, dat kun je elders leuker zien. Nee, eh, maar daar zijn ze ook wel een beetje van doordrongen... dat ze iets meer misschien moeten doen met de eigen natuur... en met de problemen ook van de eigen natuur... Um... Ja. Maar, maar voelen jullie je dan niet heel machteloos? Want Duurlijk. denken is mooi, Duurlijk. aanbevelingen doen is mooi... maar dan wordt gelijk niet altijd naar jullie geluisterd. Nou, soms wel. Ik kan me wij, wij hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment ideeën ontwikkeld... over de Oostvaardersplassen. Hoe moet je die dieren nou zien? Die zijn door ons daar neergezet, er staat een hek omheen. Ja, en, jij was ook wel betrokken hè, bij, dus ja, bij de, de, de, de aanleg... tussen de aanhalingstekens van die Oostvaardersplassen. Precies. En ze zeggen, er staat een hek omheen, wij hebben ze er gebracht. Ze gaan dood, we moeten er iets aan doen. Schande. En, en wat zijn er nou voor beesten? En dan de, de natuurbeschermers roepen. Ze, het zijn eigenlijk toch wel wilde beesten. Of nagenoeg wilde beesten. En de natuurbeschermers riepen vroeger. Ze zijn inmiddels van gedachten veranderd. Maar goed, laten we dan de diergeneeskundigen noemen. Want die doen dat ook. Zeggen, nou, het zijn gehouden dieren, het zijn gedomesticeerde dieren. Ze komen uit een puur cultuurtoestand. En, en wij hebben duidelijk gemaakt dat ze in een soort traject zitten van... Ze komen wel eens uit de cultuur, maar ze, zijn, ze hebben geleerd... zich steeds meer staande te houden mm -hmm. in de natuur. En ze zijn eigenlijk steeds natuurlijker geworden. Dat zie je ook aan allerlei processen. En ze hebben gezegd, dus dit is een traject waar je gaat... van meer cultuurlijke situatie, stapje voor stapje... naar een meer natuurlijke situatie. En heeft situatie. dat navolging gekregen? Men, men heeft geaccepteerd dat het idee van de-domesticatie... dat die dieren nog volledig uh, gedomesticeerd zijn of gehouden. Cultuurdieren zijn als het ware, ja. Die, ja, landbouwhuisdieren. Ja. Landbouw nog volledig wild, maar dat ze in een soort op weg daar naartoe zijn. Dat heeft men geaccepteerd. En zelfs in het laatste rapport van die internationale commissie... heeft men die beesten genoemd in-between. Ze zijn in-between, gedomesticeerd en wild. Dus we komen hier met ons denkwerk wel af en toe. Alleen wat deze commissie wel zo grappig heeft gedaan... heeft dat gezien als een statische categorie. Die heeft gezegd, die dieren die zijn gewoon in-between. Het zal ze ook altijd blijven. Terwijl ons idee was, nee, ze zijn al veel verder dan in between. Ze zijn inmiddels best wel erg wild. Ja, ze, ze ontwikkelen zich echt van, van ja. eh, cultuurdieren, eh, het, het, eh, het, zijn, het zijn nagenoeg naar, wilde, wilde dieren in ja. de passen. Ja, ja. Daar ben ik vast van overtuigd. We praten straks verder uh, met elkaar, maar eerst gaan we naar jouw muziek uh, luisteren. Uh, uh, je hebt eigenlijk twee, twee soorten muziek meegenomen... Uh, aan de ene kant de muziek van de stad. En aan de andere kant de muziek van het land. Van de natuur, van buiten. Uh, laten we beginnen bij de muziek van de stad. Muziek van Maas Davis. Ja. Muziek geïnspireerd door de champs élysées Ja, is de, de Nuit des de champs élysées Dus is een stukje uit de, een film van Louis Mal. Uh, waar de hele muziek van... Uh, met Jean Moreau is daar een, een beroemde ster Goed doorgeworden door die film. Maar het ja, het, is, het begint met de nacht op de Champs-Élysées. Ja, uit, uh, uit die film La Sanseur, ja, Pour ja. l'échafaud. Ja. En daarna muziek uit de wildernis, uit de woestijn. Uit de desert, ja, zeker. En ik ben dol op woestijnen. En op steden? Ik vind ook wel zo'n zo boulevard s'nachts in Parijs... dat heeft wel zijn eigen melancholie en zijn eigen ja, schoonheid. Die sfeer brengen ja. we nu samen. Oké, hartstikke mooi. We waren op de Champs-Élysées met Miles Davis... maar we maakten ook een tocht over de Desert Road samen met Justin Adam. Muziek meegenomen door uh, Jozef Keulaerts. Hij is natuur- en milieufilosoof. Hij is een van de organisatoren ook, van een congres van de natuur- en milieufilosoof... een internationaal congres dat nog tot en met vrijdag plaatsvindt... hier in Nederland in Berg en Dal. Jozef, uh... Als het gaat over de ontwikkeling van de natuur... en ook vooral de bedreiging daarvan... dan, dan komt iedereen toch wel uit bij de opwarming van de aarde. Is, is dat voor jou ook uh, de grootste zorg? Is dat ook het thema op zo'n congres als dat jullie nu organiseren? Nou, het is, het is wel een heel belangrijk thema. Uh, maar ik vind zelf uh, persoonlijk uh, vind ik, uh, het, het enorme verlies van biodiversiteit uh, veel ramzaliger. Het, het verlies aan, uh, ja, aan aantallen soorten, soorten, aan soorten. Uh, planten uh, en dieren. Kijk... de, de Goed, je hebt wel wat meer alarmistische verhalen... maar je, men zegt dat uh, de, de tempo waarmee diersoorten uitsterven... op dit moment 100 à 1000, je ziet al, dat is een hele brede range... 100 à 1000 keer zo groot is dan je onder normale uh, uh, situaties zou mogen verwachten. Dus het gaat heel snel. En waarom baart je dat meer zorgen dan die opwarming van de aarde? Want als je de milieubeweging gelooft, is, is, is dat uh, uiteindelijk de dood in de pot? Het, het, het hangt natuurlijk wel met elkaar samen maar um, twee graden of drie graden opwarming... Dat, daar zijn de mensen toch wel over eens... dat je dan nog wel in, veel, in redelijk veilige zones kunt blijven... voordat je allerlei tipping points of, of rare dingen krijgt. Natuurlijk weet men dat niet precies... want die tipping points die ontmoet je pas op het moment dat ze aankomen. Ja. Maar de uh, maar drastische manier waarop uh, biodiversiteit uh, op dit moment uh, afneemt... Dat is echt heel erg zorgwekkend. Dat, dat, is, dat, is, dat, gaat, dat is veel naar mijn, geval, naar mijn gevoel, veel. En ik ben niet de enige die dat vindt dramatischer dan het klimaat. Maar wat maakt dat dan zo zorgwekkend? Het maakt het om. Je kunt het om allerlei redenen zorgwekkend vinden. Je kunt het uh, uh, zorgwekkend vinden omdat wij uh, afhankelijk zijn van al die soorten. Wij weten heel weinig van het leven nog steeds. Van ecologische samenhangen. Uh, we, we, er gaan soorten verloren. Daarmee gaan ook genetische, medicinale, mogelijke uh, dingen verloren. Maar ja, je hebt ook soorten nodig die van alles doen. Je ziet nou bijvoorbeeld, op dit moment is de, de honingbij. Is, we weten nog niet precies waar het exact ligt. Wordt bedreigd. Ja. Als die het loodje legt, uh, dan uh, gaat een hele hoop landbouw... Uh, vooral fruitteelt, gaat helemaal globaal eh, tegen de vlakte. In dit geval heb je ook weinig... naar nou de verschillende meningen een beetje van... je ja, hebt weinig soorten die dat kunnen opvangen. Dus je hebt een zekere diversiteit nodig... dat als één soort met een, die belangrijk is voor ons... omdat die allerlei diensten voor ons doet, levert... als die een loodje legt... en je hebt niet een soort die, die, die dat kan als opvangen... dan heb je grote problemen. Dus we hebben ons de Grotere problemen dan dat gaatje meer. Ja. Niet, maar dat is niet het enige wat ik vind. Ik vind ook gewoon... Het het is natuurlijk beschamend dat je ja, zeg maar, je, je medewezens uh, op deze aardbol... dat je die met zoveel gemak en met zoveel, zo weinig uh, respect ja, maar laat uitsterven. En dat blijkbaar totaal uh, je niet aantrekt. Maar wat kun je doen om dat tijd te keren? Ja, nou, dat vereist bijvoorbeeld zoiets als, het, als, het, als die ecologische netwerken zijn. Daarom natuurlijk best een goed idee, want die verschaffen in ieder geval... Leefruimte voor dieren die in de knel raken. En ja, dat moeten we nog uitzoeken of dat lukt en hoe dat gaat. Maar uh, ja, wat je ziet is natuurlijk dat leefgebieden van dieren... steeds meer eilandjes worden in een steeds verder oprukkend cultuurlandschap. Dus wat je moet doen is proberen die eilandjes weer wat groter te krijgen... maar vooral ze met elkaar te verbinden. En dat, dat geeft beesten weer de ruimte. En daarom is het ook zo beschamend dat zo'n beleid zomaar met één pennenstreek wordt afgeschaft. Dat die ecologische hoofdstructuur ja. wordt, uh, wordt ja. afgeschaft ja. in Nederland, ja. Ja. Ja. ja. Jij zegt dus die biodiversiteit is minstens zo'n groot probleem... als de opwarming van ja. de aarde, zo niet een groter probleem. Ja. Een gevaarlijker probleem ja. uiteindelijk uh, ook. Uh, toch uh, uh, gaat het er in de discussies over milieu en natuur... vaak uh, eerder over ja. dat, dat de aarde warmer wordt... en dat ja. we op zoek moeten naar alternatieve uh, energiebronnen. Ja. Uh, daar gaat het ongetwijfeld ook over in Berg en Dal deze dagen. Ja. Zeker. Uh, en met name met jouw ethische uh, collega's... kan ik me voorstellen dat het er ook over gaat... wat, wat moet je over hebben voor schone energie? Ja. Als ik in een mooi oud-coulissenlandschap woon in de Achterhoek... zit ik misschien niet zo te wachten op uh, vijf uh, windmolens ja. aan mijn horizon. Ja. Uh, maar maar hoe, hoe moet je daar tegenover staan? Uh, aan de ene kant lever ik dan een bijdrage aan een schonere wereld. Ja. Hè? En een ja. wereld die een langer perspectief heeft. Ja. Aan de andere kant ja. kijk ik naar hele lelijke ja. dingen op mijn land. Ja. Ja, dat zeg je nou wel, dat dat lelijke dingen zijn, maar... Uh, o nou, nou, ja, ik kan ze moeilijk heel mooi noemen als jij gewend bent aan een mooie bosrand... waar af en toe een uh, ree komt snuffelen. Ik ga beweren dat je ze mooi kunt noemen. Oh ja, leg eens uit. En dan heb je filosoof voor nodig. Ja, nou, heel hey, blij dat je er bent. <laughs> het, is het is natuurlijk zo dat... Uh, kijk, wat, wat een windmolen is natuurlijk een fantastische uitvinding. Uh, als je nou zegt, als natuurliefhebber... Uh, ja, het verpest mijn natuurbeleving dat die dingen er staan. Die passen niet in het landschap. Wat je dan in feite zegt is ook. Um, want je ziet ook dat het teruggaat: hè, de verkoop van windmolens en de productie daarvan. Dan zeg je ook: Nou ja, weet je, die, dat betekent dus dat je meer uh, fossiele brandstoffen zult blijven moeten gebruiken. Want je hebt die windenergie niet, dus je nee. moet iets anders doen. Dat betekent een ruïne van een op landschap, een heel belenden. Dat betekent in ieder geval opwarming. En ook heel veel dooien trouwens bij, bij, bij allerlei projecten. Denk, Ik denk aan kernenergie. Wil je dat dan? Uh, ja, maar dan heb je nog steeds dat lelijke uitzicht. Ja, maar nou, nou, nou, dan nou, nou, nou, nou, nou komt de filosoof. Dan heb je een tegenvoorbeeld. Dan zeg je bijvoorbeeld... van Bond werd vroeger heel mooi gevonden. Dat was ook een teken dat was... ja, esthetisch aantrekkelijk. Hè? Uh, mensen die zich in Bond tooiden lieten zien Kijk, eens, dus we hebben smaak en we hebben ook ja. het geld om het te betalen. Inmiddels, omdat we weten hoe die bondindustrie in elkaar zit... hoe, hoe het de dieren vergaat, is onze esthetische appreciatie van bond is gekelderd. Wij vinden het niet meer mooi omdat we weten dat dat eraan vastzit. Hetzelfde kun je ook van die windmolens denken. Je kunt ook zeggen van die windmolens maken iets mogelijk. Een meer milieuvriendelijke omgang. Een, een betere energiebron. En dat kan ook je, je, je blik, je esthetische blik veranderen. Door het in een bredere context te plaatsen. en Niet alleen te denken van dat ding daar. Maar dat, als je dat ding plaatst, net als met dat bond. Als je dat wat breder ziet, dan kun je daar ook weer... Goede argumenten voor aan ontlenen, waardoor je het ook wel weer mooi kunt gaan vinden. Dus in deze fase is het misschien nog wel veel belangrijker om dit verhaal te vertellen ja. dan om die windmolens te bouwen. Je moet eerst die windmolen geaccepteerd maken. En uh, uh, ja, als het ware uh, uh, symbool laten staan voor, voor, uh, voor een, uh, een mooie en schone ontwikkeling. Ja. Nou, dat is, dat is ook een manier hoe je dat inderdaad introduceert, zo'n windmolen in een bepaald landschap. Wat ze ja. bijvoorbeeld bij, bij Urk hebben gedaan, is natuurlijk ook. Uit communicatief uh, oogpunt verschrikkelijk... dat je zo'n hele grote batterij neerzet... zo heel dichtbij een klein uh, uh, oud landschap. Ja, dat, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat is vraag om moeilijkheden. Maar je kunt dat best op een prettige manier... in het landschap inbouwen. En je kunt ook, uh, je kunt ook uh, door de manier waarop je het brengt... en waarop je het communiceert... door het verhaal erbij te vertellen... kun je ook die... Nou, Dat mensen het ook wel mooi kunnen gaan vinden. Daar ben ik van overtuigd dat, dat Maar kan. hebben jullie beleidsmakers en, en mensen die dit soort beslissingen moeten communiceren... He, uh, uitgenodigd voor jullie congres? Hebben jullie uh, staatssecretaris Bleek nee, uitgenodigd? Nee, dit congres was typisch zo'n congres waar wij filosofen onder elkaar uh, eens gaan nadenken... over hoe zit dat met wat we vinden en denken. En moeten we niet anders denken? Hè? Daarom is het ook dat trans... Atlantisch idee van ja. wat kunnen we van elkaar leren. Waar zitten de... Hoe denken we over bijvoorbeeld wat je nou ziet met klimaatverandering. wat Ze, ze noemen dat nieuwe ecosystemen. Waar we nog helemaal, die ontstaan net omdat je een industriegebied hebt dat ja. weggaat. Of een bruinkoolgebied zoals in Oost-Duitsland. Wat een uh, totaal leeg landschap is. Wat moet je daarmee? Kun je daar überhaupt nog iets mee? Dus wij zitten over dat soort dingen met elkaar ook te steggelen. Maar in een volgend stadium zullen we ongetwijfeld ook wel weer... en dat doen we ook regelmatig, beleidsmakers bijhalen... en ecologen en mensen die er vanuit een andere discipline tegenaan kijken. Ja, want wat jullie bedenken met al jullie verzamelde denkkracht... Ja. Eh, het is natuurlijk zo mooi als dat ook maatschappelijk geïmplementeerd ja, wordt. Door tuurlijk, het. tuurlijk. Nee, dat, dat ambiëren we natuurlijk ook. En, uh, maar goed, uh, daarom is zo'n congres en daarom is zo'n uitzending als deze... natuurlijk ook een beetje bedoeld om... Uh, om dat onder de aandacht te brengen. Ja, in ieder geval mensen nu alvast aan het denken ja, te zetten. zeker. Volgens mij is dat zeker gelukt uh, vanavond, vannacht, hier in uh, Casaruna. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik wil nog één ding van je weten, Jozef. Uh, hoeveel wildernis kunnen we eigenlijk aan in Nederland? Heel veel. Ja? Ja. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat ik niet humeurig ben als ik op de Veluwe woon... en ik word s morgens wakker en wilde zwijnen hebben mijn tuintje omgevoed? dan moeten wij zulke slimme designs verzinnen dat je daar geen last van hebt. Je kunt groene en, uh, en grijze infrastructuur op een bepaalde manier vormgeven. Je kunt dit soort dingen allemaal oplossen. Wij kunnen verdomme uh, naar de maan. Waarom zouden wij niet dingen kunnen uitvinden die het maken... dat je in het verkeer weinig last heeft van overstekend wild. Uh, dat je voor al dit soort mens- dierconflicten gewoon oplossingen vindt. Als je maar de wil hebt om er iets aan te doen, dan lukt dat wel. Wanneer komt die wil weer terug? In Nederland ja, bijvoorbeeld? Hoeveel, hoeveel desasters moeten gebeuren? Ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel verdriet moeten we nog hebben... over het feit dat we bijna niks meer hebben? Maar wanneer komt die wil weer terug? Ik heb geen idee. Ik hoop snel. Ik help het met jou hopen. Dankjewel dat je hier was. Hoe laat moet je morgen weer op het congres zijn? Als gastheer? Half acht. Half acht? Lieg ik nou? Nee hoor, oh, negen uur. Oké, okay, nou, dan hoop ik dat je de korte, maar goede nacht slaapt. En Dankjewel. dat je nog uh, veel denkkracht met elkaar ontwikkelt in Bergendal. tijdens Dat Internationale Congres van Natuur en Milieufilosof Jozef Köhler. Dankjewel dat je hier wilde zijn. En wilt u, dit gesprek nog eens, uh, wilt u dit gesprek nog eens terugluisteren... of wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief... of op onze podcastservice? Nou, dat kan allemaal via onze site casaluna.ncrv.nl. Ja, en straks na ene praat ik graag met u door over de natuur... want ik ben inderdaad benieuwd hoeveel natuur u kunt hebben... Wilde zwijnen in uw tuin, we hadden het er net over. Wolven in het bos, die komen eraan, ze zijn al bij de Duitse grens. Uh, een ree op de motorkap, is dat nou eenmaal de natuur? Moeten we dat accepteren of vindt u dat gewoon hinderlijk? Ik ben benieuwd naar uw confrontaties met de natuur, met dieren, met landschap. U kunt bellen op 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer, 0800-1121. Mailen dat kan naar casaluna En twitteren dat kan ook met hashtag casaluna. Nu hier op Radio 1, de VPRO, met een nieuwe aflevering van... Radio Bergijk en wat ons betreft, heel graag tot straks na je deur. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Telfs jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio berg -Eijk. Ja. echt even. Kun je hem even tegenhouden? Ja. Ja, ik kan. Radio berg -Ijk. Het radiostation voor berg -Ijk. Ja, dames en heren, uh, hartelijk welkom uh, bij uh, Radio berg um, Ik zet me even schrap voor de uitzending. En uh, we gaan beginnen... En uh, een tijdje weet ongetwijfeld waarmee we gaan beginnen. Weet jij dat tijdje? Wat zeg je? Ja, dat doen het. Nee, we gaan gewoon beginnen. Begin maar gewoon. Hulp. Gratis. Gratis hulp. Gratis hulp! Gratis hulp! Gratis hulp. Ja, dames en heren, dan zijn we weer met onze nieuwe succesvolle rubriek. Gratis hulp van uh, luisteraars, voorluisteraars, doorluisteraars uh, in en om uh, Bergijk. En uh, we hebben iemand aan de telefoon. Uh, hallo, met wie spreek ik? Hallo, ik spreek met Jannie van Ansen. Jannie van Ansen, hartelijk welkom uh, in de uitzending. U bent namelijk in de uitzending. Ja. Ja, live. U moet misschien wel thuis even de radio wat zachter zetten... want we hebben hier nogal een, een gierend gegil uh, op de... Oh, op de... Yes, ja, dat doe ik even. Ja, dank u wel. Verstaat u mij nu nog? Ja. Ja, uh, zegt u het maar. Ja, zegt u het maar. Nou, daar ga ik dan. Ja, daar gaat-ie. Um, uh, het was zo, ik, uh, ik in 1964, oh. dus dat, was, dat gaat toch al wel een hele tijd terug. Mevrouw van Antsen, Ja. hoe oud bent u? Ik ben 64. Oh ja. Ja. Dus uh, ik, ja, in 1964, ja. toen liep ik in de Molenstraat. Mm -hmm. 26 was dat destijds, waar de Zee Duizend zat. ja. Dat heette nog geen C1000, nee. maar dat zeg ik even nu voor het gemak. Ja. En eh, ik uh, moest heel erg plassen. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga dat. Ja, dat is niet gebruikelijk, maar ik denk, ik ga dat toch eens proberen of ik dat in de supermarkt kan. Oh. Dus ik naar binnen. Ja. En ik liep dan een beetje te hupsen natuurlijk, omdat ja. ik, ja, ik, ik moest U wat gewoon heel aandrangen. Ja. Ik had, ik had erg veel, ik had die dag veel water gedronken. Ja. Ik was op een dieet. Ja. Dus dat, uh, ja, dan, ben je, dan raak je gewoon snel vocht kwijt. Ja. Dus ik moest dat kwijt. Ja. En ik denk, ja, het is niet gebruikelijk, maar ik vraag het gewoon. Uh, mag hier een, een plasje plegen? Ja. Vraag ik aan de bedrijfsleider. Dus, uh, ja, ja het kunt, aan. Mevrouw Antse, hè? Ja. Kunt u een beetje to the point komen? Ja, dat ben ik naar nou op uh, weg. Nu. Oh. Ja, daar ga Neemt ik. u niet kwalijk, gaat ja. u gang? Nee, dat geeft helemaal niks hoor. Uh, dus ik, uh, nou ja, ik, ik, ik mocht een plasje plegen, oh. maar ik wist natuurlijk niet waar dat was. Dus zij zegt, nou, dat laat ik u wel eventjes zien. Ja. Dus wij gingen... Mevrouw, mevrouw van Antsen, Ja. kunt u to, to, to the point komen? To the, to the point, ja, ik ben, ik ben uh, bijna klaar. Oh, excuus. We zijn bijna bij het moment aangekomen dat ik, waar het om gaat, zeg Ja, maar. gaat uw gang. Uh, dank u wel. Uh, we gingen dus uh, lopen, een trap op. Oh. En uh, nou, ik vond dat dat was in manier zo prettig voor, voor de blaas natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, het moest maar. Hop, hop, hop. En op een gegeven moment boven, en dan moest je weer een klein trappetje op. En, uh, ja, mevrouw van Ants, hè? Ja. Kunt u, kunt u komen tot uh, de, de kernvraag? Ja, maar dit is allemaal to, to heel belangrijke point, ik uh, belangrijke informatie. want oh. Nu komt het. Oh, excuus. Toen Gaat was er dus weer een trappetje op gegaan. Toen ging ik linksaf uh, een deur door. Ah. En daar stond wc boven en toen zei hij van nou, hier is het, ik ja. laat u maar even, hè, gaat u gang. Ja. Dus ik doe die deur open oh. en ik zie daar een, een, een vrouw ja. uh, heel vluchtig eruit. Ja. En die zei, uh, die zei tegen mij, uh, hallo hij is vrij hoor. Ja. Hallo hij is vrij hoor, zei ze. Ja. En ja, ik keek haar heel kort aan, zij keek mij heel kort aan en ze was weg. En u natuurlijk snel de toilet binnen, want u moest heel ja, nodig. Ja, ik moest heel nodig. Dus ik zat op het toilet. En ik, nou, dat was heerlijk natuurlijk. Ik kon het allemaal kwijt. Ja. En dan zijn we... Ja, hoeveel jaar zijn we nou verder? Tot, uh, denk, 39. Ja, 39 jaar. En het heeft me altijd... Het is me altijd bijgebleven. En wat is nu uw vraag, mevrouw van Antsen? Kunt, wat, wat wilt u nou? Wat bent u mijn, kwijt? Mijn vraag is... Wat zoekt u? Wat vraag, hebt u gevonden? Die, nee, ik zoek... Wat ik dus zoek is die vrouw waar ik dat hele vluchtige oogcontact mee had. Uh, wat ik mij nog vaag herinner is dat zij dus uh, bruine krullen had. Bruine krullen, ja. En ja, ik denk, ik denk bruine ogen, maar dat zag je eigenlijk niet goed. Nee. Ik denk dat zij rond een jaar of dertig geweest zal zijn. Dus die is dan nu al gauw uh, 69. Ja, die zal dus iets ouder zijn dan ik. Ja. En, wat, en, en, en als ik het goed begrijp, bent u op zoek naar die mevrouw ja. en voor een reunie? Voor een reunie, ja. Het ja. lijkt me heel gezellig om, om, om nog eens over die ontmoeting te praten. Ja. Nou, uh, mevrouw Van Ansen, uh, we hebben het eten ingeslingerd, geslingerd. Dus ja. uh, laten we hopen dat uh, de desbetreffende mevrouw met bruine krullen en misschien bruine ogen, maar dat kon je niet echt goed zien. Nee, uh, ik dat weet die... ook niet precies hoe lang ze was. Ik denk dat ze net zoiets als mij, 1,71. Ja, ja. Nou, we gaan kijken of er reacties opkomen. Bedankt, mevrouw Van Hansen. U ook bedankt, hoor. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk voor het volk. Opa, ja altijd. Wie het dat maakt, maakt het wel weer droog ook. Einde Bergijkse volkswijsheid. Radio Eh Dames en heren, bij mij aan tafel is... Geweldig om hier weer te zijn. Ja, vind je het mooi? Ja, geweldig. een kopje koffie? Ja, heerlijk. Alles erin? Het is geweldig om hier weer te zijn. Het is een hele eer. Ja. Ja, vind ik altijd geweldig hoe het gaat. Zo'n uitzending. al die knopjes. die knopjes en zo. Dat is Ted ook weer. Dacht Ted? Ja. Nou, dames en heren, u hoort het wel. We hebben weer een... Ik Is een hele eer. Ja, dat is mooi. Uh, hier je koffie. Ja, oh heerlijk. Ja. Uh, dames en heren, u hoort het. Uh, we hebben een gast en het is uh, een gast die we wel vaak... de suiker? Wat zeg je? Oh, hier staat de suiker. Su ja. ja, ja. Ik vind het geweldig. Fijn, fijn. Ja hoor. Ja. Uh, we hebben dus iemand aan tafel en u heeft het misschien al uh, gehoord. Uh, het is iemand die hier al vaak is geweest en die het altijd weer een, een eer vindt om hier aan te schuiven. Maar het is natuurlijk ook de man met uh, de initiatieven hier in de gemeente Bergrijk. Dat is namelijk Louis Lathaus. Louis Lathaus heeft zich gebogen over... Uh, Goed in in Bergrijk met de gemiddelde welstand staat van de mensen. En ik kwam erachter dat er toch veel mensen het uh, toch een beetje op een houtje moeten bijten. Het niet echt ruim hebben. En uh, daartoe heeft hij een, een nieuw systeem ontwikkeld. Ja, want sinds... Uh, nou, ik, zal ik maar bij het begin beginnen? Wel ja, joh. Nou, ik ga bij het begin beginnen. Sinds de invoering van de euro, ook in Bergrijk... Oh, hebben de me veel is mensen dat het begin? nog maar de helft te besteden. Maar is dat het begin? Dit Wat? is bij het begin beginnen. Oh, dus we hebben het niet over de tijd dat hier nog de ouderwetse gulden... Toen was het nog niet begonnen. Nee, want toen, daar waren we mensen aan gewend. Ja. Want die gulden die hadden we al sinds mensenheugenis. Ja. Ik kan mij als kleine jongen herinneren dat je dan een gulden kreeg. Oh ja? Ja. Maar nu hebben we de euro. Ja. En heel bij Gijk is daarmee toch een beetje de helft van zijn bezit kwijtgeraakt. Want? De euro is maar de helft. Van? Heb ik begrepen: van, van een gulden. Dus een euro is 50 cent. Ja, daarom zijn heel veel mensen zijn daarmee in financiële moeilijkheden geraakt. En uh, toen heb ik bedacht, en dat had ik eerst gelezen... Dat is, in Amerika hebben ze in uh, arme gemeenschappen... Ja. verzinnen ze hun eigen... Uh, hebben ze daar ook een euro? In Amerika? In, nee. Oh. Dat beta betalen ze nog gewoon met guldens. Ah ja. Alles kost gewoon guldens. Ja, ja. Dus die hebben twee keer zoveel? Die hebben twee keer zoveel. Maar er zijn ook arme gemeenschappen en die hebben dan hun eigen systeem bedacht. Oh. En uh, dan... Een soort ruilhandel. Ja. Bijvoorbeeld, ik verkoop mijn kopje koffie aan jou. Ja. Hier is mijn kopje koffie. Dank je wel. Ik heb dus niet met zakken erin. Dan is hij voor jou de helft. Dit is een gulden. Zeg, ja, het fictieve geld heet guldens. Dus dan verkoop ik het aan jou voor een gulden. Ja. Die ja, ik dan... niet meer heb, want ik heb alleen maar euro's. Precies. Maar dus... die gulden hou je in je gedachten. Ja. Het is fictief, hè? Dus het is Het is een verzonnen. fictief... Ruilhandelssysteem. Ja. Ik heb jou een kopje koffie... Met wat suiker, je niet lust, verkocht Oxford, voor een gulden. Die er niet is, maar Die er fictief. niet is, want die is fictief. Want dat is zo doen ze het in Amerika. Ja, precies. En nu kan ik, als jij iets voor mij doet... Ja. kost het bijvoorbeeld weer een gulden. Bijvoorbeeld, mijn band is lek. Ja. En dan kan jij mijn band plakken. Nee, dat kan ik niet. Dan moet, ik, dan moet je naar de fietsen maken. Want ik ben daar helemaal niet handig in. Maar ja. mij gaan altijd die klemmen, die schieten zo, flop. Van de wiel af. Ach. Dus dan zou jij met die kopje koffie... Dan ga je bij, bij, bijvoorbeeld bij ramen lappen. Wil je het kopje koffie terug? Want dan kun je daarmee naar de fietsen maken. En die, Misschien lust hij wel koffie met suiker. En dan kan die... Precies, en die... zo werkt het. Dus nu ga ik met het kopje koffie wat jij niet lust... Ja. Ga ik naar de fietsen maken. Maar dan wil ik die fictieve gulden terug die ik jou net heb gegeven. Anders schiet ik er toch een fictieve gulden bij in. Nee, maar die is in gedachten. Ja, het mooie die van even... het systeem is dat je nooit daadwerkelijk... guldens geeft. Maar die zijn in gedachten. Ja... Dus. dus? Jij hebt een gulden fictieve, betaald voor ja. een kopje koffie wat je niet lust. En jij hebt die koffie weer teruggenomen want je wil naar de, de fietsen, fietsen maken. maken. Maar, maar dan moet ik dus want... die fictieve gulden terug. Nee, die ben je nu schuldig aan de fietsenmaker. maken. Dus ik moet dadelijk naar de fietsenmaker maken betalen... voordat voor... hij jouw band plakt... Voor... terwijl hij uh, vieze ko nee, of de koffie fictief heeft. Ja. Oké. Okay. Maar stel nou, je jij, jij hebt geen lekker band... en je gaat toch met die koffie naar de fiets maken. Wat gebeurt dan? Nou, dan... Dan zegt hij, ja, oh, fijn, bedankt. Koffie? Heb, je... Heb jij misschien een gulden voor mij? Kan hij zeggen. je. Ja, zeg, dus... nee, die bestaan al lang niet meer. We hebben nu de euro. Bovendien is dat bedelen, dat mag niet. Nee, bedelen in dit mooie systeem bestaat niet. Er zijn oh. geen bedelaars. Want iedereen bulkt van de fictieve guldens. Dat kan, je, dat kan je zo voorstellen, ja. Je bent dus fictief stinkend rijk. Fictief is iedereen rijk, want je hebt fictieve guldens. Kun je die dan wisselen tegen fictieve euro's? Nee. Als je dan maar onthoudt dat het de helft is. Precies. Dus nou, bij wat de Rabobank ik... in België kan je een fictieve guldenrekening openen. Ja, en dan moet je dan fictief opstorten? Dat is allemaal in gedachten. En hoe hou je dat dan te goed? Bij, dat is bij de Rabobank. Bij de geldautomaat. Dus dan moet je fictief je pasje dan in doen? Dat zijn fictieve pasjes, die gaan door een fictieve gleuf. Ja, dan toet je de... een fictieve pincode in. Ja, die mag je zelf weten. Maar oh. nooit aan iemand anders geven. Nee. Alles al die, die, had, die trekt zo je fictieve rekening leeg dan. En dan... dan je dat alles het... kwijt. Maar ik wou dit systeem dus voorstellen aan mensen. Ja. Nou, Louis, ontzettend bedankt dat je dit... Ja, uh... ik vond het een geweldige eer om ik het hier mogen te vertellen. Ik hoop dat het initiatief navolging krijgt. Denk het wel. Ik ga er zelf toch nog even over nadenken. En ik moet nu even naar de fietsen maken. Ja. Even het kopje terugbrengen. Ja. Dag Louis. Dag. Dag. dag. dag. Dag. Eh, uh, Tadje? Ik ga even een dutje doen. Slui Is het is afgelopen? Is afgelopen? Ach, het moet afgesloten. Ach, nou zeg, dat is ook toevallig. Dat niet. To ja, dames en heren, er is een... Uh, ja. Ik ben terug uit Bobiaanland. Ik heb het geweldig gehad. Dit is Peer van Eersel. Toon, Toon? Toon? Ach, nou, die is helemaal... Die is, die is heel ver weg. Goed, ik zou... Ja, ja, Tadje, ja, ja, ja. Ik zou zeggen, da dames en heren, uh, uh, voor alle zieke bergheiken naar een wetenschap... en voor alle gezonde, kop op! Toon. Toon, joh, god. Hé, hey, Tadje. Die is ver weg. Hm. Wacht even. Het is toch wel duur, Bobbiaanland. Even kijken hoeveel Toon bij zich heeft. Oh zo, 175 euro. Nou, die krijg je wel een keer terug. Zo, wat heb je terug? Ik ben er van harte Ik ben er bij. Op je